1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De pensioenfondsen in de metaal gaan de pensioenen in april fors verlagen. PMT Metaal verlaagt ze met 6,3 procent, PME met 5,1 procent. Samen hebben ze zo'n 350.000 gepensioneerden. Die leveren volgens de fondsen zo'n 20 euro per maand in. Mensen met een prepensioen raken zo'n 75 euro per maand kwijt. Ook het ambtenarenfonds ABP gaat definitief korten. Dat fonds verlaagt de pensioenen dit jaar met een half procent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 Een nieuw plafond is nog niet vastgesteld. In een wolkenkrabber in mexico stad is een explosie geweest. Volgens Mexicaanse media is er een dode gevallen... en zijn er meer dan twintig mensen gewond geraakt. In het gebouw zit het hoofdkantoor van het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex. Volgens een woordvoerder is de toestand van de wolkenkrabber delicaat. De begane grond is zwaar beschadigd, het gebouw is ontruimd. De oorzaak van de explosie is volgens Pemex niet duidelijk. In de halve finales van het toernooi om de KVB-beker... speelt Ajax thuis tegen AZ en PEC Zwolle thuis tegen PSV. Dat bleek uit de loting na afloop van de laatste kwartfinale... die werd gewonnen door Ajax. De Amsterdammers versloegen Vitesse met 4-0. De halve bekerfinales zijn over vier weken. Het weer vanuit het zuiden meer bewolking en daar regen... minimaal rond 5 graden. Overdag bewolkt en regenachtig met de meeste regen in de zuidelijke helft. Op de wadden een paar losse buien... De wind neemt af en het wordt ongeveer 7 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie op de A73 Nijmegen in de richting van Maasbracht... is bij Venlo-Zuid de oprit dicht. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, hartelijk welkom terug bij Casa Luna. We zijn nog een uurtje bij u en uh, ik zit hier niet alleen... want Clara Pels en Ilke Blokker die zijn er ook nog steeds. Zij zijn van uh, de website sociaalhospitaal.nl En daar kunnen mensen met problemen hun vraag stellen op die site. En dat kunnen uh, die mensen, dat kan u, vannacht ook doen. En dat zijn dan ja, problemen op financieel vlak, maatschap maatschappelijk... Uh, hoe heet dat? heet dat? Maatschappelijk, ja? Uh, ja. Maatschappelijk, Psy ja. Psychisch, uh, voedkundig, Noem maar op. Van dat soort problemen. Um, en ja, uh, we hebben het dus over de hulpverlening... Uh, in ons land gehad. En u mag ook... Bellen met uw ervaringen met de hulpverlening. Slecht of misschien wel heel goed. En als u uh, hulpverlener bent zelf, dan ja, is het ook leuk als u belt. En uh, als u ons uh, vertelt wat, wat u aan verhalen en ervaringen heeft. 0800 1121, dat is het telefoonnummer. 0800 1121. Mailadres is casaluna.ncv.nl. En uh, voor de Twitteraars hebben wij hekje Casaluna. Kijk even naar een, een, een tweet van Ad van Oosten. Die schrijft, we doen in Nederland uh, iets aan een probleem... als we het geproblematiseerd hebben. Hoe meer hulpverleners, hoe groter het probleem. Nou, zijn jullie... Helemaal mee eens. Dat dacht ik al, ja. ja ik <laughs> ga toch het toch maar niet zeggen. Um, even kijken of er nog een nieuwe mail binnen is. Nee, dat komt straks wel, hopelijk. En aan de telefoon zijn al wel uh, een boel mensen. Um, ik moet nog even bijzeggen dat wij het boek hebben. We hebben vier exemplaren van het boek. De dag dat Peter de deur dicht timmerde. En die gaan wij verloten onder de mensen die bellen. Dus als u belt met een probleem. Dan uh, maakt u kans op dat boek. De dag dat Peter de deur dicht timmerde. Waar we het in het eerste uur vrij uitgebreid over gehad hebben. En waar Clara Pels uh, een van de schrijvers van is. Goed, de eerste beller. Ari. Dag met Ari. Goeienacht. Goeienacht. Allereerst mijn complimenten voor de omslag van het boek. Ik ben grafisch ontwerper. Ik vind de foto erg pakkend. Heel mooi. Um, ik had een vraag over uh, het fenomeen jeugdzorg. Wat mij betreft mogen daar wel kamervragen over gesteld worden. Want we hebben het over problemen van volwassenen. Maar als je ziet dat een gezin vastloopt en er zijn kinderen bij betrokken... Ik heb zelf een uh, zorgmelding gedaan naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen... Er werd beloofd door jeugdzorg Utrecht dat het kind zou ondervraagd worden door een vertrouwensarts. En dat is nog steeds niet gebeurd. En als je dan kijkt naar de zaak Savanna, Rowena Rikkers, het meisje van Hulde, onlangs het hofnarretje, Daar waren zorgmeldingen gedaan, maar het is helaas zo dat ook de jeugdzorg totaal niet functioneert in het op tijd ingrijpen in een ja, noodsituatie. En er mogen wat mij betreft wel kamervragen overgesteld worden van hoe zit dat? En, uh, ik vraag me af of ik wilde vragen of ook uh, het team wat bij jullie zit ervaringen heeft met de jeugdzorg. Met name waarin ik toch wel vind dat het kind een beetje buitenspel gezet wordt. Want daar gaat het om. En een vertrouwensarts, een goede vertrouwensarts, kan perfect zien of er sprake is van huiselijk geweld, uh, of er sprake is van mishandeling, et cetera. En die kunnen dat heel goed zien aan zo'n kind. Nou, zeg het maar. Wie gaat hier antwoord op geven? Uh, laat ik maar beginnen, Arie. <coughs> uh, vertrouwensarts, je bedoelt een vertrouwensarts van het AMK, hè? Ja. Okay. Wat is het AMK? Algemeen meldpunt kindermishandeling. Uh, je, je vertelt me nu dat je hebt gevraagd bij het AMK uh, voor een kind... Uh, of die geïnterviewd kan worden door een vertrouwensarts. Heb ik dat nou goed begrepen? Een kind wat al een jaar thuis gezeten heeft en uiteindelijk in de psychiatrische dagverpleging belandde. Ik mag niet te veel zeggen op de radio over die thuissituatie, maar er zijn zorgwerkende, gegronde redenen dat ik een zorgmelding doe. Mm -hmm. Heb gedaan. Dat is al een paar jaar trouwens. Mm -hmm. uh, men heeft men in Utrecht beloofd op de Nijenoord, daar zit het AMK, face-to-face -face, dat het kind gehoord zou worden door een vertrouwensarts. Dat kan op een kindvriendelijke goede setting, bijvoorbeeld op zijn school. Mm -hmm. En dat gebeurt nog steeds niet. Mm -hmm. En eh, dat vind ik zo'n grof schandaal. Dat niet alleen dit kind, maar dat je zo vaak hoort dat het moet escaleren. Mm -hmm. hè, dat het echt totaal fout moet gaan. Soms zelfs met fatale afloop, als je kijkt naar de zaak Savanna. Mm -hmm. Voordat de jeugdzorg onderhand is ingrijpt. Mm -hmm. Mag je vertellen hoe oud dit kind is? Hij is gisteren 13 geworden. Oké. Okay. Goed. En ik neem aan dat jij het AMK al keer, een paar keer hebt gebeld hiermee? Talloze keren. En dan uh, word je tussen de soep en de aardappelen opgebeld. Uh, meneer, wij gaan het kind niet onderzoeken, want de instelling wil dat niet. De instelling waar hij nu zit? Ja. Oké. Okay. Ehm... Um... Als ik nou kijk naar wat je vertelt, um, dan denk ik dat dit kind uh, iemand voor jou is. Laat ik het zo maar even zeggen. Ja. Um, wat moet er nou wat jou betreft als allereerste gebeuren? Het allereerste is, wat het allerbelangrijkste is, is dat mijn mening niet belangrijk is. Dat de mening van degene waar het kind woont niet belangrijk is. Maar dat het kind perfect kan verwoorden en desnoods in tekeningen kan laten zien wat er eventueel aan de hand is en een goede vertrouwensarts kan ook zien of er daadwerkelijk dingen met hem zijn gebeurd die niet kloppen. Maar het allerbelangrijkste is dat zo'n kind zich moet kunnen uiten en dat hem daar toch vaak de kink in de kabel zit. He, dat uh, met allerlei uitvluchten het, het, het AMK en ook de Raad van de Kinderbescherming uh, eromheen uh, zweeft en... en ja, ik ben niet van een anti-AMK-clubje of zo, ik heb mm -hmm. betere dingen te doen. Maar dat helaas door schande, schade en schande ik ontdekt heb uh, dat er niks gedaan wordt. Maar goed, ik heb inmiddels uh, de, de provinciale staten ervoor benaderd. En desnoods de commissaris van de koningin, want ik ga het <tie> echt heel hoog spelen. Mm -hmm. Maar ik wilde dus vragen: ik wil het ook niet al te lang maken om de anderen het wel eens ook een kans te geven. Mm -hmm. Maar of jullie bekend zijn dat er, dat er ook met de jeugdzorg- en zorgmeldingen in gezinnen waar het. Uh... Fout loopt, waar ruzie is, escalaties, et cetera. Waar kinderen bij betrokken zijn. Want ik hoor allemaal volwassenen over elkaar praten en met elkaar praten. Mm -hmm. En de volwassenen moeten uh, een, een, een, jullie hulp inschakelen. Dat is allemaal heel goed. Mm -hmm. Maar dat de kinderen meer uh, in het daglicht gesteld worden. En ja, dat er in ja. de Tweede Kamer ook best kamervragen gesteld mogen worden. En een onderzoek mag komen. Een grondig onderzoek, met naam en toenaam. Mm -hmm. uh, van diegenen van de jeugdzorg die het erbij laten zitten. Want dat mis je bijvoorbeeld <kuh>, in de discussie het Hof. Er uh -huh. zijn zorgmeldingen gedaan door bezorgde ouders, uh -huh. maar daar heeft de jeugdzorg daar de vloer mee aangeveegd. En enfin, we kennen de gigantische traumatische gevolgen voor die kinderen die voor het leven getekend zijn. Ja, maar laten we het er wel even bij dit probleem houden voor de duidelijkheid. Ja. Uh, want... ja. Nou, eigenlijk zeg je, als ik het goed begrijp, zeg je van de, de, de stem van de kinderen. Ja. Uh, moet luid en duidelijk worden gehoord. En jij zegt eigenlijk, uh, met dit, dit wat je ons nu vertelt... Van dat gebeurt in dit verhaal gewoon niet. Maar heb je ook Ik... nog een, een vraag, Arie? Of? Uh, nou, de vraag was eigenlijk of hun daarmee bekend zijn... dat het bij de jeugdzorg wel eens fout loopt als je een zorgmelding doet. En uh, dat was mijn enigste vraag. <kwijnt> of zij daarmee bekend zijn, dat het, dat het daar wel eens vastloopt. Zijn jullie daarmee bekend? Ja, weet je, de, de, iedereen maakt fouten. En Ook bij de, bij de bureaus jeugdzorg en de AMK. Ze worden wel eens fouten gemaakt. Dus ik heb het zelf nog nooit eerder uh, aan de hand gehad, Ari. Maar het, ja. ik kan me voorstellen dat dat wel eens gebeurt, ja. Ja, bij de op korte gaan, de zaak Savannah, Rowena, Meisje van Nulde en het Hofnarretje. is het dus fout gegaan. Aha, oké. Okay. Uh, en uh, heb jij dan nu wel niet. Want jij zegt, ik ga naar de provinciale staat en zo. Uh, mm. wat, gaat, gaat het dan lukken? Eh. Uh, dat is afwachten. Ja. Dat, dat is afwachten. He, maar ik wil het als, het, als jullie het goed vinden, hierbij laten... om andere belders ook ja. een kans te geven. Ik wou het net okay. voorstellen, in ieder geval veel sterkte. Dank je wel. Dank je wel, hè. Meneer Van der Wal. Ja, um, ik wilde ook heel graag reageren um, um, op uw programma. Ik heb uh, uh, alleen een probleem. Ik wil het nu wel uitleggen, maar... ik kan niet alles vertellen waar ik mee zit... Maar ik wil het beperken tot, tot een paar problemen. Um, ik zit in de knel door mijn uh, financiën. Ik uh, heb iets gedaan waardoor ik een grote schuld heb gekregen. En um, daardoor heb ik ook psychische problemen gekregen. En uh, ik ben 58 jaar. En ik zit aan een vordering vast van 2500 euro. En ik moet van 50 euro per week leven. En ik moet dus nu in schuldhulp bewind. En daar zit ik nog jaren aan vast... En mijn probleem is, ik kan ook geen werk vinden. En ik heb het idee dat ik gewoon uh, wel dingen onderneem om zelf wat aan mijn problemen te doen. En dat schuldhulpbewind zal best wel goed zijn en dan wordt het wel weer opgelost. Maar dan zit ik nog een paar jaar aan vast. <kijst> en nu is het probleem dat ik uh, de toekomst niet zo meer zie zitten, Want ik uh, ga er echt onder lijden, zeg maar. Ja, want de, de financiële en... problemen kwamen eerst en daarna de psychische problemen. Ja, ik heb dus een, iets doms gedaan. Ik had een oude brommer in mijn schuur staan. Uh, ik, uh, ik neem u echt serieus. En die ben ik vergeten te verzekeren. Op ons heel veel postkantoor dat kostte 12,5 euro. En het CJIB heeft die vorderingen steeds op laten lopen. Ik dacht, ach, dat is een grapje. En dat werd 300, dat werd 600, dat werd 900. En er is nog een vordering gekomen. En ik ben hiermee naar de politiek gegaan. Ik heb geschreven en alles heb ik gedaan. En de vordering is dus niet teruggedraaid. En nu uh, moet ik dat betalen. Ja, en wat en als, was... ik niet betaal, als ik niet betaal, dan uh, krijg ik ontzettende moeilijkheden. Dus ik word gedwongen om dit te betalen. Dus een deel van mijn inkomen gaat dus naar die uh, vordering toe. En het tweede is dus dat ik dus uh, een nieuwe schuldhulpbewind heb aangevraagd. En die gaan mij daarmee helpen. En dat is een, een goede baan wordt wat geleid. Maar nu zit ik hier dus nog jaren aan vast. En werk krijg ik niet. En als ik dan naar de stad ga, naar een uitzendbureau ga... en zegt ze: hoe lang heb u niet gewerkt? En dan krijg ik dus geen werk. Ja. En uh, ik heb de politiek benaderd of de coulance kan komen. Want meer mensen hebben dus zo'n vordering gehad. 75.000 mensen, geloof ik. Omdat een uh, brommer als een uh, vervoermiddel wordt gezien... dan heb je dat dan niet ontheven. Dan krijg je de grootste moeite. het beslag op je inboer gelegd. Dat allemaal niet meer. Ja, meneer Van der Wal, en, ik, wil uh, ik, wil even, ik wil even een klein beetje kort maken. Want heeft u een vraag hier? Uh, wat ja, is de vraag die nou u wilt, wilt stellen? Ja, ik heb vraag erover eigenlijk dat er een connectie volgens mij is tussen je maatschappelijke problemen... en psychische problemen. Ik loop nu bij Al terecht en die helpen mij er ook heel goed mee. Maar je kunt dus zelf ook geestelijk in de knel komen door <lacht> uh, financiële problemen. Ja. Dat je die niet meer zelf kan oplossen, tenminste met... Dat zeg maar, is ja. mijn enige vragen alleen maar. Dus, uh, meneer Van der Wal, u zegt dus eigenlijk... ik heb financiële problemen uh, gekregen door... Dat er een, een vordering van vijf, inmiddels 2500 euro uh, um, uh, op mij rust. Ja, uh, ik heb een kleine uitkering, die kan uh, ik niet betalen. Ja, yeah. ik wel betalen. Ja, en wat voor, uh, wat voor, wat voor uitkering heeft u van welke instantie? Nou, van een so uh, sociale dienst. Van een sociale dienst. Ja. en dan krijg ik, als we allemaal lastig te af zijn, krijg ik 400 euro per maand. Ja. ja en de, en de, ik probeer er nogal wat van te doen. Maar waar ik me zorgen over maak, dat is de reden van mijn telefoontje. Is dat ik dan denk van. Uh, het is goed dat er hulpverleners zijn die me er nu al mee gaan helpen. Daar ben ik wel blij mee. Alleen zie ik de toekomst zonder in. En, en ik hoop dat ik eigenlijk, als ik nog brieven gaan kan schrijven naar instanties. Uh, die wel iets te zeggen hebben. zoals de Tweede Kamer. of, of misschien uh, hoger, van hoger hand gaan zoeken. dat er nog iets aan gedaan kan worden. zodat mijn toekomst er wat beter uit gaat zien mm -hmm. financieel. En hoe ziet u de toekomst dan? Nou, als ik. Uh, uh, niet aan werk kom. Uh, nou, dat, die kans is heel klein. Maar dat inkomen, daar dat gaat dus een hap uit elke maand. En ik kan dus zelf ook niks voor een ander doen. Mm -hmm. En daardoor uh, werd ik het soms allemaal niet meer. Nee. Het leven is al zes keer zo duur geworden sinds de komst van de euro. En u heeft um, alleen die vordering van 2500 euro bij het CIB uh, uh, openstaan? Ja, ik heb nog uh, ook wel een andere schuld... maar die kan ik wel zelf oplossen. Maar okay. niet uh, zo'n hoge vordering natuurlijk. En, ja. en ik heb hoog en laag gesprongen... en ik heb iedereen gevraagd... die ik ermee mee wilde helpen. Dus ik zit voor zeker drie jaar... in schuldhulp uh, vast. En ja. dat staat me dus nu te wachten. Ja. Ik sta eigenlijk dus met de rug tegen de muur. Mm -hmm. En dan denk ik dat een oplossing zou zijn... als ik gewoon aan een baantje kwam... en dat ik dus iets meer ga verdienen... en dan het wat ruimer krijg. Maar... Uh, ik, ik denk eigenlijk dat uh, meer mensen uh, met zulke dingen zitten. En dan ook uh, geestelijk daardoor een beetje in de knel komen. En ik ben heel blij dat jullie er even aandacht aan wil schenken. Ja. Ja, ik weet het wel zeker wat u zegt. Hè? Dat veel mensen door uh, uh, financiële problemen... Uh, uh, gewoon ook inderdaad daar psychisch onder lijden. En wat wij zelf het uh, uh, frappante vinden daarvan... Uh, en dat... dat... Geeft geen oplossing voor uw problemen op dit moment. Nee, maar, dat begrijp ik, ja. um, um, Wat wij het frappante daaraan vinden... is dat u op dit moment bij Altrecht om uh, um psychische hulp vraagt. Terwijl u zelf zegt, dat, dat komt doordat ik 2500 euro um, aan schulden meer heb... dan ik uh, uh, op dit moment kan dragen voor mezelf. En waarschijnlijk is die hulp die u, u bij Altrecht ontvangt... Uh, um, nou, misschien wel het viervoudige... Van, uh, uh, van uw feitelijke schuld. En dat is, het, dat is het rare in ons, uh, uh, uh, nou, in ons systeem eigenlijk. Dat, dat, uh, uh, dat we dat niet goed tegen elkaar, uh, tegen elkaar afwegen. En dat niemand aan u vraagt wat, uzelf, uh, wat uw eigen oplossing daarvoor, uh, daarvoor is. En en wat dat moet is namelijk... meneer Van der Wal dan doen? Ja, meneer Van der Wal heeft op zich wel een hele goede stap gezet... denk ik door naar, uh, ik begrijp <kwijden> dat u naar nou uw gemeentelijke... Uh, schuldhulpverlener bent gegaan. Naar de gemeente toe om schuldhulp aan te vragen. En op zich is ja, dat denk dat ik wel een, aan, ja. een, een prima stap. En um, ja, dan vervolgens kunt u... Kijk, dat is het lastige met het uh, Centraal Justitieel Incasso Bureau. Die zeggen, het is, een, um, het is eigenlijk een straf... en die doen wij af met, een, met een, een geldbedrag, met een boete. Maar het is eigenlijk een straf die u... Um, um, Ik heb het zelf aangenomen. Ik ben zelf fout geweest, ja. Ja, precies. En dat is, dat is telkens het lastige. En daarom is het uh, Centraal Justitieel Incassobureau altijd heel erg lastig... Met het, uh, uh, met het kwijtschelden of met het regelen van uh, dit, soort, uh, dit soort schulden. Omdat ze zeggen, ja, het is eigenlijk gewoon een straf. En anders had u misschien in de gevangenis gemoeten. En dat is helemaal niet zo, ja. niet zo zwaar. Maar dat is, dat is telkens het, uh, het probleem waarom ze zo... Uh, uh, zo moeilijk. Uh, uh, ja, maar maar, maar neem meneer Van der Wal nog heel even, want er zijn meer mensen. Maar even, uh, wat, wat moet meneer Van der Wal nog meer doen? Of, of is het gewoon de goede weg die hij heeft ingeslagen? In, uh... Ja, tenzij het echt om alleen maar die 2500 euro gaat, dan lijkt me een uh, uh, schuldsaneringstraject. Uh, uh, zoals u zegt, hè? u zegt uh, dat is uh, uh, schuldhulpbewind, maar dat is eigenlijk een schuldsaneringstraject waarin u een bewindvoerder uh, krijgt uh, toegewezen. Dan lijkt me voor 2500 euro... dat u, dat u daar ook met een betalingsregeling uh, af zou moeten kunnen. Uh, en dan heeft u dus nog zelf beschikking over uw uh, uh, financiën. Als er meer schulden zijn... dan uh, hoop ik dat de gemeente dat voor u goed heeft uh, ingeschat. En dan is het inderdaad drie jaar op een houtje bijten. En daarna heeft u de toekomst weer in eigen hand. En dat is volgens mij waar u dan aan vast moet houden. Om te kijken van kom die 36 maanden door. En dat is ook... Uh, en dan wil ik het niet wegrelativeren. Maar dat is ook zomaar voorbij. En dan... Uh, uh, daarna begint uw, uh, uw toekomst weer. En probeer een beroep te doen op die gemeente... om u te helpen om ook aan werk te komen. Want dat is wel echt... Uh, heel ja. nuttig. En daar kan de gemeente ook echt... echt bij helpen. Meneer Van der Wal, ik wil het hier graag bij laten. Als u het, als u het goed vindt. Dank u, wel. Succes. U, u bedankt voor het, Dank u wel. voor het bellen en sterkte ermee. Ja, succes. Ja. Oké, okay. dag. Uh, wij gaan even wat muziek draaien. En uh, ik noem van daarvoor... En nog even telefoonnummer 0800-1121, 21 Voor mensen die ook een probleem hebben en dat willen voorleggen uh, aan Elke of Clara of allebei. En uh, ja, of als u uh, uw ervaringen met de hulpverlening wilt, uh, wilt delen met ons. En u kunt ook mailen kazaluna.ncv.nl of hekje kazaluna voor de twitteraars. Nu eerst Robert Cray.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 Say it's because of me, it's because of me, because of me, young Ba oh, she was right next door and I'm such a strong persuader But she was just another knot on my guitar met Right Next Door en uh, in de studio hier, <coughs> sorry, uh, Clara Pels en Eelke Blokker en uh, zij zijn van de site sociaalhospitaal.nl en daar kunt u vragen stellen uh, en, en die worden dan beantwoord en die kunt u nu ook bij ons in de uitzending stellen op 0 via 081121 081121 mailen kan naar NCV.nl en twitteren hekje Kazaluna. En u kunt ook bellen met uw ervaringen met de hulpverlening in ons land. Dus 0800 1121. Een meneer nu aan de telefoon die graag anoniem wil blijven. Uh, goedenavond, goedenacht meneer. Ja, goedenavond. U spreekt met Henk de Breda. Uh, even een korte chronologie. Ik heb een heel positief verhaal over schuldhulpverlening. In 1998 word ik ziek en zie niet de bedrijfsvergiftiging... van een galvaniseerd bedrijf. Kom in de ziektewet, wordt op mijn veertigste... Uh, word ik arbeidsongeschikt uh, verklaard. Althans, ik ga dit niet aan. Ik begin een eigen bedrijf, zzp'er in de bouw. Restauratietechniek houd ik drie jaar vol. 1999 moet ik het bedrijf wegens discontinuïteit eindigen. Um, uh, ik kom in een uitkeringssituatie terecht. Um, <lacht> daarna uh, uh, kom ik via de sociale dienst in een reintegratietraject terecht. Doch mijn moeder komt te overlijden. Ik word meer vermogend door erfenis. Ik neem uh, twee jaar uh, sabbat. En uh, uh, klopt aan bij gemeentelijke sociale dienst. Van erfenis heb ik enigszins wat schuld afgelost. Um, doch. Uh, uh, uh, uh, er, komt, uh, ja, er, er komen beren op de wet, er blijft nog schuld zitten bij uh, Belastingsdienst, Sociale Verzekeringsbank. Um, en wat andere schulden. Uh, de deurwaardersdruk uh, die is dusdanig dat ik gewoon door mijn hoeven ga. Uh, ik ging niet het onwil uit betaling, maar het onvermogen tot betaling. Uh, ik maar net als Peter de deur dicht. Een mm -hmm. vriend zakenman uh, die merkt dit en die schakelt uh, maatschappelijk werk in IMW Breda. Um, uh, Aanvankelijk uh, de eerste persoon uh, die neemt de casus aan en reguleert naar Kredietbank. Uh, Kredietbank brengt schulden en U uh, ziet dat op te hoog zijn uh, casus van IMW wordt overgedragen naar een tweede persoon van IMW. Uh, deze uh, uh, gaat uh, uh, met mij bewindvoering aan. Meneer, ga uh, meneer de... gaat u het niet te gedetailleerd maken? Uh, die bewindvoering die gaat lopen. Ik neem daar een beschermingsbewind bij. Um, er komt ook nog een GGZ bij vanwege het gebrek aan psychische vitaliteit, techniciteit, helemaal doorheen. Uiteindelijk uh, kom ik dus in het traject terecht met beschermingsbewind, maatschappelijk werk, GGZ. Dit loopt van een dakje. Er is, er is een financieel buffer ontstaan, wat groot genoeg is om alle lopende kosten op te vangen. Um, niets dan over de instanties, ook over de, uh, zeg maar de uh, uitwisseling van dossiers naar elkaar toe. Wethouder sociale zaken komt op werkbezoek, geeft mij ook adviezen. Uh, uiteindelijk, ik zit er nog twee jaar in. Het traject is wat opgerekt. Het zit niet geen 36 maanden, maar het wordt op 52. Uh, maar uiteindelijk ben ik op de rails. In de tussentijd ben ik dusdanig inventief, inventief dat ik van de 50 euro in de week ook nog wat werkzaamheden verricht voor een bord eten. Dit wordt toegestaan. Dat heet, uh, meneer Meewes is soort van wethouder Soesjes van Zaken Breda... noemt dit de zogenaamde tientjesmensen. Je doet dat voor een ander, voor een bord eten... en je, je dicht daarmee een gat in je dijk. Ja, hoe, hoe is het nu met de schulden? Zijn die bijna weg? Nou ja, ik zit nog in het traject tot 2014... Uh, maar uh, ik heb een hele hoop dingen. Er is een buffer opgebouwd bij beschermingsbewind. Waardoor ik dus gewoon een nieuwe wasmachine kan kopen als nodig is. Of een gijzer die je als nodig is. Of de kleding of schoenen of banden voor je fiets. Noem maar op. Al die kleine dingen die er normaal niet in zitten. Want bij een uh, WNZP-regeling teer je gewoon in op kwaliteit van leven. En, en, en wat gaat u verder doen met uw leven als u er helemaal uit bent, uit die schulden? Nou, ik, ik ben bezig al met mijn eigen leven. Dat is niet gestopt. Er is toekomst in het traject. Ik ben bezig met doorstarten en ik voorzie mijn mogelijkheden. Ik ben 52 jaar, maar ik geef <laughs> nog niet op om aan het werk te gaan. Nee, dat... Mijn bedrijf staat in een motto, dus ik kan een doorstart maken na BNZT. Ja. Nou, de... Fantastisch. fantastisch. Ja. Hartstikke mooi? Nog voor zeg maar, iedereen binnen het district Breda, GGZ, IMW, kredietbank, Cubus, uh, bewindvoering en alles. Toegegeven, ik heb natuurlijk zelf ook een tandje bij moeten geven en uh, uh, uh, mee moeten werken. Alhoewel het heel moeilijk voor mij was om zelfstandigheid uit handen te geven. Mm -hmm. Maar He ik ben natuurlijk uiteindelijk wel financieel eindverantwoordelijk, nog steeds. En men gunt mij ook die ruimte. Maar Henk, als je volgens mij. Is dit inderdaad een fantastisch, uh, ja, fantastisch voorbeeld. Ja. Maar wa, wa, wat denk je dat je, uh, dat je daar zelf in hebt bijgedragen? Want het klinkt alsof je <lacht> daar inderdaad... Uh, wat, medewerking, ja. medewerking, kritisch blijven, vinger aan de pols... Uh, het, het uh, opvolgen van adviezen van vrienden en van hulpverleners. Ja, en die, heb je daar zelf ook een keuze in gemaakt... in die adviezen van vrienden en hulpverleners? Van, ja, het, nou het, hier het voel ik me zo so lang en, bij... En, en, ja? Ja. Het mooie is, men begint niet met moeten, maar men geeft de er ernstige overweging mee. <laughs> ja, prachtig. Ja, dat, dat is een prachtig, prachtig ding, hè? Ja. ja. En niet dwingend, maar gewoon adviserend. Ja. Ja, mooie met, ervaring. Met, met, natuurlijk, met natuurlijk ook de uitkomst. En kijk, als je dat nou zo aanpakt, dan zou dat wel eens het resultaat kunnen zijn. Dus denk er eens over na. En dan gunnen wij je de vrijheid om de keuze te maken. Ja. Dank u wel voor het bellen. Ja, Advicht. dank u wel. Mooi voorbeeld, ja. En een goede nacht nog. Dank u. Dag. Meneer Van Mierlo. Goedemorgen, goeienacht. Goeienacht. Uh, ik spreek met Van Mierlo en Nijmegen. Ik ben zelf hulpverlener. Ik ben sociaal raadsman. En wat ik eigenlijk wel mis de tijd. Uh, is, vooral op de, het is vooral achteraf allemaal. En waarom neem ja, ik niet meer de nadruk op preventieve <kwijls> tijd? Ja. Kunt u op, mij eerst even. Op, meneer Van Mierlo, eerst even uh. vertellen wat een sociaal raadsman doet? Uh, als je het heel kort in de bocht zegt, zijn ze een sociaal-juridische huisarts. Mensen kunnen komen met problematiek van allerlei problemen, van uitkeringen, belastingen, onderwijs, noem het maar op. En we proberen dan kort en krachtig al de plekken het probleem op te lossen, door middel van brieven schrijven, beslaarschriften, beroepschriften, te bemiddelen of gewoon informatieadvies. Mm -hmm. Dat is eigenlijk heel kort in de bocht gezegd uh, wat we doen. Ah. Oké, okay, gaat u door. U zegt uh, en, meer... Over heel deel, uh, de, meestal de grote gemeentes hebben meestal ook wel sociaal raadje de werk in huis... en combinatie met maatschappelijk werk en schuld verlening. Ja. Ja. En u vraagt eigenlijk van joh, wat, wat, waarom um, um, nou komen ja, we pas het, achteraf ik, met dat met met met overzicht? Ja, het, het, ik, je kan denk ik een het probleempjes op oplossen, door preventief uh -huh. al te gaan beginnen ook uh, bij bijvoorbeeld, uh, als, uh, uh, bijvoorbeeld een woningbouwvereniging, als er bijvoorbeeld een maand lang niet uh, dat betaald is, <kijntilfeest> dat er een soort signaaltje komt, zodat iemand een keertje misschien uh, langskomt. Ja, ik weet toevallig dat de woningcorporaties in Nijmegen dat na twee maanden doen. Dan gaan ze ook echt Klopt. op huisbezoek. Nou, ik werk zelf niet in Nijmegen, want ik werk ah, okay. in een andere ja. gemeente. Maar ja Dat klopt, maar, dat, dat is iets, maar ik vind dat het is niet overal een heel Nederlands Nee, dat klopt, dat, dat, dat klopt zeker. En wat wij zien eigenlijk aan dat, als het gaat om het overzicht... Hè, in, ja. uh, in de gezinnen waar we het vanavond over, over hebben... is dat we dat eigenlijk pas doen nadat we vanuit het systeem... noem ik het maar eventjes, uh, uh, redelijk anoniem vanuit het systeem denken... van joh... Um, het, het wordt wel heel erg on, onoverzichtelijk wat we nu achter, dat, uh, achter die voordeur hebben georganiseerd. Dus we merken dat er meerdere hulpverleners zijn. En dat vinden we eigenlijk zelf heel erg onhandig. En om die <coughs> reden hebben wij inderdaad... Hè, dat is een van de redenen waarom we die website hebben opgetuigd. Van, joh, laten we dat overzicht samen met het gezin vooraf uh, proberen te produceren. Mm -hmm. En wat wij zelf heel erg... Uh, uh, wij zijn natuurlijk voor preventie. Net als iedereen misschien wel voor preventie is. En tegelijkertijd vinden we dat ook weer een gevaarlijk ding. Uh, omdat we dan uh, altijd met het beheersingsweten... wat we uh, vandaag de dag zeg maar, hanteren. Uh, en daar hebben we vanavond ook een aantal telefoontjes uh, over gehad. We komen al, je, je trapt zomaar in de valkuil... dat je met risicoprofielen uh, uh, problemen gaat problematiseren... en medicaliseren die misschien nog helemaal niet ontstaan zijn. En daarom... Uh, uh, ja, proberen en, wij... Daar dat ben, he ben ik het helemaal mee eens. Ja. Maar bijvoorbeeld een heel groot probleem is de administratie mm -hmm. van, van de burger. Een hele hoop mensen houden de administratie bijvoorbeeld niet goed bij. Ja. Dus daar zou je bijvoorbeeld op kunnen inspelen heel snel al. Door, door burgers onder, bijvoorbeeld bij elkaar uh, te zetten. Ja, ja daar, ben ik, daar ben ik met u eens hoor. Want wij zien veel... In die, in die administratie bijvoorbeeld. Hè? Dan zien we dat mensen die uh, bijvoorbeeld, net hebben we een voorbeeld gehad over schuldhulpverlening. Ja. Wat er gebeurt in die schuldhulpverlening, is dat wij administratie overnemen van mensen gedurende een jaar of drie, die al niet zo gek veel affiniteit hadden met hun huishoudelijke administratie. En na drie jaar krijg je die administratie weer terug. En dan krijgen de meeste mensen nog wel een cursusje. En dan kom je vervolgens weer heel snel in de problemen, inderdaad. Dus dat is die, die financiële hulpverlening, die mag wel wat meer <coughs> begeleidend. Het zou veel efficiënter naar kunnen gekeken waardoor je waardoor je echt denk, heel veel tijd en geld mee kan terugwinnen. Als, als de overheden en instanties daar de koppen bij elkaar steken. Ik denk dat er heel veel mee te winnen is. En de burgers zelf ook, die krijgen daardoor meer zelfvertrouwen. Ik zeg het wel bij, burgers die dat ook kunnen. Er zijn ook een heleboel burgers die dat niet kunnen. Ja, en daar hebben we het natuurlijk wel vanavond een beetje over. Uh, uh, los van dat wij erin geloven dat bur die, deze burgers ook veel meer kunnen... dan dat wij ze uh, uh, uh, nou ja, normaal gesproken toedichten. Maar met name op die, op die uh, financiële uh, problemen zien we dat mensen... Ja, dat het toch heel ingewikkeld is uh, um, om, ja, ja, om, een, om een financieel huishouden... op een goede manier te voeren. En dat we daar, als het gaat om die, de hulpverlening die we daarvoor hebben... dat lijkt haast wel een soort van administratieve service af en toe... Uh, die je dan na drie jaar uh, uh, uh, weer terugkrijgt als, uh, als burger... en dan heb je er eigenlijk nog minder uh, verstand van... dan voordat je dat traject inging. Uh, en dat is wel echt een probleem wat u hier uh, uh, aankaart. Een... Kunnen we dat ook oplossen, dat probleem? Meneer, meneer Van Jeroen, mag maar voor? is dat Het is leuk om een probleem aan te halen, maar het is nog leuker als je het kunt oplossen. Ja, dat is dus zei dan kom ik misschien een beetje uh, wat zei. preventief. Misschien zou het zijn als je een signaal hebt om bij die mensen dan ja, eventjes in het begin te investeren in te schatten: van, kan je die burger daarmee helpen door ze bij elkaar te zetten? Bijvoorbeeld, als dus we mensen van elkaar leren, dat hoeft niet per se een professional, duur professional erbij te zitten. Maar dat, dat, dan gaan we de mensen meteen om een ja, idee van: goh, ik ben niet de want er zit ook een hele hoop schaamte bij, of soms is mijn ervaring, of, of, of als mensen ja echt het niet kunnen, dan kan je meteen op inspelen in van, nou, dan moet er misschien wel een professional over die het boel overneemt, een beschermingsbewind voeren bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja. Yeah. Maar dus, daar ga, ga ik eigenlijk, eigenlijk te ver om er allemaal dat detailistisch, mm -hmm. te, uh, maar er zijn denk ik genoeg oplossingen voor, praktische oplossingen voor, als je me af eigenlijk vanaf het begin of, aan, of vooraf het al probeert aan te pakken... waardoor de mensen later veel minder problemen krijgen. Oké, okay. dat is duidelijk. Ik, uh, ik dank u wel voor het bellen. Graag gedaan. Meneer Van Graag Mierlo, dag goeienacht nog. nog. Dag. dag. We praten straks door uh, aan de hand van mailtjes en aan de hand van telefoontjes. 0800-1121, dat is het nummer dat u kunt bellen. ncv.nl voor de meders. En uh, Hekje Casaluna voor de twitteraars. Nu muziek van Vanessa Damata Vermelho. Uh, Ja, we zijn nog uh, 20 minuten bij u uh, om te praten over de hulpverlening. Ik, ik, er is een tweet binnengekomen van Broeder T. Die schrijft: Veel hulpverlening verloopt prima. Petje je af voor alle jeugdbeschermers die in stilte hun werk doen. We horen het alleen als het misgaat. Absoluut. Dat, dat is ook wel ja, goed om even te horen. Helemaal waar. Uh, Dan even wat mailtjes. Eh. Uh, uh, Remy die schrijft... Uh, ik zat in hetzelfde schuitje met nog veel hogere schuld van, uh, bij het CJB. Dus net belde er iemand hè? met schuld van het CJB. Naar een gevangenisstraf uh, en daardoor in de GGZ terechtgekomen... kan nu niet meer werken en heb een uitkering... met uh, ook nog heel veel schulden bij CJIB. Mijn maatschappelijk werkster heeft een regeling getroffen... zodat ik nu een taakstraf doe. Helaas moet je dan de boetes niet betalen... en een regeling met OM treffen. Helaas moet je de boetes niet betalen. Ja, waarschijnlijk moet je de boetes alsnog betalen. Oh, okay. En een regeling met de OM treffen. Ja. Ik ben met een depressie in de gevangenis beland zonder enige zorg. Daar nu is voorlopig geen zicht meer op een normaal leven. De kosten van alle van alles overstijgen, die van uh, tijdige hulp vele malen. Mm -hmm. Ja, kijk, dit gaat om een detentie. Hè? En die, die, die, dat hele gevangeniswezen van ons. Um, is aardig verscheld als het gaat om uh, uh, de resocialiserende functie. We hebben de laatste tijd, de laatste jaren, misschien wel de laatste twee decennia... heel veel uh, aandacht besteed aan de beveiligende functie van het gevangeniswezen. En aan de genoegdoenende functie van het gevangeniswezen. De, de resocialisatie van de gevangenis ja. die is een beetje op de achtergrond uh, geraakt. <Klacht> en uh, ja, dat, dat, dat voelt Remy... Uh, uh, die, die voelt dat gewoon. En die denkt van ja, ik word eigenlijk alleen maar slechter in die, uh, in die gevangenis. En eigenlijk weten we dat al 200 jaar. Ja. Uh, dus daar zouden we ook eens een keer wat anders voor moeten verzinnen. En nu is ja. hij schulden en depressies. En uh, ja, goed, ja. het is moeilijk om daar nu iets over te ja, zeggen. Ga ik ja. even naar de volgende mail. Graag wilde ik mijn vraag richten tot het sociale hulpteam. En wel in het voorbeeld van de meneer die zijn brommerverzekering niet had betaald... kunt u me uitleggen hoe je met een schuld van 2500 euro... Een toezegging van een rechtbank verkrijgt om een schuldhulpverlening te krijgen. Met andere woorden is deze schuld niet veel te laag om in zo'n traject te belanden en zijn daar geen afbetalingsregelingen voor met het CJB klaar. Hè? Volgens mij uh, klopt dat wat die meneer daar schrijft. Dus die 2.500 euro is te laag. Dat... Ja, dat denk ik wel. Dus dan heb je meer schuld als je daarin zit. Dat denk ik wel. Ja, en die meneer die zei ook al, hè, van tevoren, van joh, de meneer Van der Wal, die zei van ik, ik kan niet alles, alles vertellen ja. op de radio. En waarschijnlijk heeft hij dus meer schulden, maar die 2500 euro, voor zijn gevoel, was dat precies wat hem nekte. Ja. Uh, dus het gaat niet alleen om die 2500 euro waardoor hij in de schuldsanering uh, uh, terecht komt. Het gaat om, om meer schulden, maar die 2500 euro was het druppel. Oké. Okay. Dan nog een mailtje van Janina. Hallo Klaas, ik heb slechte ervaring met hulpverlening. Ik heb een jaar lang schuldhulpverlening gehad. Daarna moest ik bewindvoering gaan doen. Ik heb dat niet gedaan. Had 12.000 euro schuld, nu nog 3.000 euro. Dat is 9 jaar geleden. Heb ook psychische problemen door mijn verleden. Ik heb zelf 9.000 euro afgelost. Zou graag een eigen zaak willen beginnen, maar dat kan niet. <coughs> Omdat ik schulden heb. Ik kan haast geen boodschappen doen. Ook 6,5 jaar voedselbank gehad. Draai in een visuele cirkel door, uh, door de hulpverlening. Wat raadt u mij aan? Nou, ik zou haast zeggen, die 3000 euro, ze heeft in negen jaar 9.000 euro afgelost. 3.000 euro staat nog open. Uh, als ik haar was, zou ik nog een tandje erbij zetten... en proberen in twee jaar uh, die laatste schulden weg te werken... Ja. en dat perspectief voor ogen te houden. Dat is nog 24 maanden. En dat voor ogen te houden en daarna weer gewoon uh, vol goede moed... Uh, uh, het leven aan te gaan, zeg maar. Ja. Want, maar kan je dat in je eentje? Want ze moet nog. Volgens mij heeft ze nu... geen hulpverlening meer. Nee, maar als ik het... Maar dat is op basis van deze mail. Als ik het goed begrijp, dan zegt ze van... ik heb het eigenlijk altijd in mijn eentje gedaan. 9000 euro afgelost. Ja, ze heeft een jaar lang schuldhulpverlening gehad. En daarom, ja, maar daarom. daar is ze mee gekapt. En, da en daarna zegt ze, moest ik bewindvoering gaan doen, maar dat heeft ze niet gedaan. Nee, ja, waarschijnlijk omdat ze haar autonomie niet... Uh, uh, niet wilden wilde inleveren. Want die bewindvoering hangt er even vanaf. Je hebt twee typen bewindvoering in het land. De WSNP-bewindvoering, schuldsanering en de civiele bewindvoering. Dan sta je onder bewind van een rechter. Dat kennen we allemaal van die, uh, uh, uh, van die trilogie uh, van Stiek Larsson. Uh, dat is civiele bewindvoering. Dan sta je onder bewind van een meneer uh, uh, die over jouw financiën gaat. Of je nou wel of geen schulden hebt. Ja. En ik denk dat deze mevrouw dan in de... &P ja, maar heeft ze dus af... niet, gedaan. Heeft ze niet gedaan. Maar hij zegt, ja. nog twee jaar doorzitten... en dan kun je die 3000 ook afgelost hebben. Als ze, als ze misschien een tandje erbij zet... Uh, en dat klinkt misschien even makkelijk... Vanacht, van, achter deze telefoon, uh, van achter deze microfoon... maar het is alleen maar... Uh, om deze mevrouw te motiveren. Ja. En zolang uh, die schuld er is... kan ze niet de eigen zaak beginnen. Uh, ja, dat weet, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Kan ik helemaal niet beoordelen. Ik kan me wel voorstellen dat het echt in de weg staat om <laughs> uh, misschien wel een lening uh, uh, aan ja, te gaan. Het nou, lijkt mij wel. Als ze, als ze geld nodig heeft van de bank, dan. Uh, Bijvoorbeeld. Ja. Maar ze heeft al 9000 euro afgelost van de 12. Dat vind ja. ik een waanzinnige prestatie. Ja, dus moed houden. Ja. Moet houden. Ja. Ja. ja, de ja. laatste ja. loodjes wegen het zwaarst. Nou, succes Janina. Dankjewel voor de mail. Ga ik naar de telefoon weer, meneer Van der Weg? Ja, goedenavond of goedenacht eigenlijk. Uh, ik ben niet in schooltraject of wat dan ook terechtgekomen, maar dat heeft niet aan mij gelegen. Um, ik heb zo'n 15 jaar ongeveer mijn moeder verzorgd. De huisarts had gezegd op een gegeven ogenblik van nou dit kan zo niet. Ze moet of naar een thuis of er moet iemand permanent dag en nacht zijn. Nou, het was heel makkelijk. Wij We wonen weinig in dezelfde stad, dus ik ben erin getrokken... En gedurende die 15 jaar. heeft mijn moeder vijf processen gelopen. maar het kunnen er ook zes zijn. Gevoerd, allemaal om geld. met een, een familielid. Uh, tijdens die tijd is er een telefoonterreur geweest. Uh, ik heb mijn moeder verschrikkelijk moeten uh, opvangen telkens. Het grootste deel van de processen. is door mij gedaan. Enfin, mijn moeder had een. In zoverre rustig einde dat ze niet meer daarmee werd lastiggevallen. Ze was nog niet eens begraven. kreeg ik een brief dat er een eind aan mijn goede leven was gekomen, op kosten van mijn moeder. De telefoonterreur begon weer. Ik ben direct naar de politie toegestapt en ik krijg een depressie. Zo zwaar, gewoon ik kon niets meer. Uh, na een aantal maanden, toen vertrouwde de huisarts het niet, want ik had een afspraak afgezegd. Hij kwam onverwacht, heeft direct de gemeente ingeschakeld. Nou ja, dan, dan kom je in een of andere modeling. En laat ik het zo zeggen: ik ben zo dankbaar daarvoor. Uh, er kwam uh, psychiatrische hulp waar ik waarschijnlijk mijn hele leven aan vast zal zitten... want de psychiater zei, dit is zo zwaar en je bent ondertussen zo oud. Een terugval kan altijd plaatsvinden. Dus tot aan je dood zal je als de depressie voorbij is een onderhoudsdosering moeten hebben. Nou ja, oké, okay, het zei ze. Joh. Is, is de depressie voorbij? Wat ik veel belangrijker voorbij? nog vind, er was iemand van de gemeente die heeft voor mij alles wat er aan openstaande rekeningen en zo was geïnventariseerd, want alles lag ongeopend daar. Ik kon niets. Ja. Ze heeft alles op orde gebracht en, nou ja, ze heeft gezorgd dat ik een CIZ-indicatie voor 15 jaar kreeg. Wat is dat? Uh, centrale instantie ziekte uh, of zoiets. Nog iets. Ja, en, en is de depressie nu voorbij? Nee, wel nee. Ik zit er nog middenin. Dat is niet mooi. Nee, het is nu uh, in augustus dit jaar is het drie jaar lang al. Mm -hmm. ah, meneer Van der Weg, u zegt eigenlijk... Uh, u bent heel erg dankbaar. Um, <laughs> onder andere omdat... Er iemand voor u is geweest die die al die papieren, die, al die papieren uh, precies en die ja. dat, die die CIZ-indicatie heeft aangevraagd waardoor u de hulp kunt krijgen die u uh, uh, die heeft. u nodig heeft. Ja. Um, ja, en dat is dat is eigenlijk precies wat wij wat wij doen voor voor die gezinnen inderdaad die uh, uh, die uh, dat geluk op dit moment althans niet uh, uh, niet uh, uh, tegenkomen en. Um, ja, het gaat dus inderdaad telkens om het, nou ja, een beetje overzicht krijgen over wat is er nou eigenlijk aan de hand. En dat gaat vaak over financiën en over hoe krijg ik de toegang tot de zorg die ik dan echt nodig heb. En dat voor u was dat een cis uh, indicatie En um, ja, bij u is dat heel goed gelukt. En dan, en dan helpt het ook blijkbaar. Hè? Dat, is, uh, dat is eigenlijk uw verhaal. Ik ben zo dankbaar daarvoor. Ik, ik kan gewoon het niet uitdrukken. Fantastisch. Ja. Eén keer in de maand komt die uh, dame bij me... en die neemt alles door wat er aan rekeningen en zo is. En aan nieuwe dingen. Nou ja, ik hoef me nergens druk om te maken... en ik zou het ook echt nou niet kunnen. Nee, precies. Dus u zegt ook... zou u het ooit nog wel kunnen, denkt u? Nou ja, uh, de psychiater zegt eerst als deze hele zaak van mijn moeder is afgehandeld... dan kan ik eindelijk aan genezing beginnen, niet eerder. Ja, precies. Ja, en dat voelt u zelf ook zo? oh ja, ik heb telkens, zo gauw ik daarmee bezig ben, heb ik weer een terugval. Oké, okay. ja. Maar dan is het toch, ja, dat is, dat is eigenlijk ook wederom een heel mooi voorbeeld. En dat is ook precies wat wij eigenlijk, uh, nou ja, misschien wel iedereen gunnen. Maar uh, uh, ja, dat is, ja, dat is wat wij ook hopen, dat, dat heel veel, veel, veel meer mensen uh, dit kunnen ervaren. Want door een beetje overzicht te krijgen, wordt het ook allemaal wat inderdaad letterlijk overzichtelijker... en te overzien, hè, voor, uh, voor u was dat ook zo. Meneer Van der Weg. Ja, nou, ik overzie het nog niet, maar dat doet die dames. Ja, ja, gelukkig ja, precies. hoor. <lacht> Meneer Van der Weg, ik dank u wel voor het bellen... en, en uh, uh, uh, uh, uh, ja, ook weer sterker met, uh, met alles. Ja, geen dank. Ik hoop alleen dat andere mensen... Uh, dus gebaat zijn bij mijn mening... waardoor ze eventueel net dat ene stapje doen... om hulp te accepteren. Precies, ja, hartstikke bedankt daarvoor. Ja. Dank u wel, hè. Goeiedag. Ja, Mevrouw Van der Linsen. Ja, goedendag. Hallo. Ja, goedendag. Ja, ik belde. Ik werd gebeld door een vriendin van mij uh, dat het een uh, programma zou zijn uh, over bureaujeodzorg. Nou, het is niet alleen over bureaujedzorg. Maar ik heb daar uh, wel een heel groot drama mee. Um, ik ben naar aanleiding van een melding van politie uh, ben ik uh, een maand later heb ik een brief van hen gekregen. En daar uh, ben ik met mijn kindje naartoe gegaan. Uh, mijn kindje uh, was, uh, het, het, is, het is nu een groot drama, maar het was een heel gezond, uh, prachtig mooi kindje. Uh, we kregen, uh, toen het baby was dagelijks opmerking van derden en, en later gewoon uh, om zoveel dagen, omdat het ook zo mooi uitzagen en zo verzocht en zo'n gelukkig kind was, een, een vrolijk kind en, en hij huilde nooit um... Maar goed, in ieder geval, om het verhaal een beetje kort te proberen te houden... Uh, zijn we bureau jeugdzorg uh, gekomen. Uh, ja, daar werd ik in de boeien geslagen met de consequentie... en mijn kind is bij me weggehaald. Uh, ik heb hem uh, de eerste drie weken niet gezien. En uh, daarna één keer in de week, uh, op één week na. En uh, ik heb hem al gisteren nog gezien. En nou ja, hij is er heel slecht aan toe. En uh, hij heeft zelfs uh, laadjes van maat 22 aan, terwijl die maat 25 heeft. Zijn vingers, uh, uh, die zijn al, uh, al, uh, nou ja, al heel, ja, heel lang ook, uh, ja, ziet er niet goed uit, beschadigde nagelriemen, uh, hele korte nagels. Uh, nou ja, ik word, op een bepaald manier word ik geprovoceerd, dacht ik nog uh, vannacht. Uh, uh, ja, nou in ieder geval, het is één groot drama. Mevrouw van der en, Linsen, uh, ja. ik ga even een paar vragen stellen daarover, want uh, u ja. zegt, uh, ik ben in de boeien geslagen. Ja, dat klopt. Uh, Wa waarom is heb, dat? Ja, ik heb dus toen uh, begrepen dat ze dachten dat ik in de war zou zijn, uh, en uh, dat ik het over een jongetje had terwijl het een meisje leek. En, en daarmee maar dus dan slaan ze je toch niet in de boeien? Uh, nou, uh, ja, ze dacht dat ik uh, in de war was. Dus ik was dus op uh, die afspraak bij bureau Jeutzorg. En uh, toen is het dus... Uh, uh, toen kon ik die, uh, Het was op een vrijdag 19 oktober. Toen wou ze de maandags weer met hem afspreken. En ik kon dan die vrijdags niet. En, uh, want ik moest allerlei afspraken verzetten die ik had. En dus de maandags kon ik niet. Ik zei, ik, zei, ik kan wel over een aantal weken. Maar nu kan ik niet. Nou, en toen moest ze het hebben met een gedragdeskundige erover hebben. En uh, op een gegeven moment, na nou, een uur of zo... Het was al lang, uh, het was iets van uh, half zeven, zeven uur... Toen kwam de een man en dat bleek verpleegkundige te zijn. Nou, en uh, ja, die pakte dus weer op en die zei van ja, ik hoor u, dat u in de war bent. Nou, zo, zo is het verder gegaan. Mevrouw, ja. Ja, en, en nog even, want anders, programma duurt ja. niet zo heel lang meer, dus moeten we even ja. een beetje... Nee, nee, nee, even een vraag stellen. Want hoe lang is het geleden dat uw uh, zoontje uit huis geplaatst is? Dat is dus uh, 19 oktober is het dus... Uh, afgelopen ja, het jaar? Ver... Ja, ah. ja, dus afgelopen in 2012. En, en waar en, woont dus, hij nu? Uh, hij zit dus ergens op een, op een crisisplaats. Ik weet niet, ik, uh, uh, ik mag het adres niet weten. En uh, ja, ik probeer zoveel mogelijk mee te werken. Dat hij, uh, ja, nog, ja. Zoveel mogelijk de goede zorg krijgt. Dus ik geef uh, iedere keer, uh, bijna iedere keer, geef ik een grote tas met biologisch eten mee. Tussen de 50 en de 100 euro. En ja, maar dit is gewoon eigenlijk geen enkele samenwerking. Heeft u, u, u even... nog meer kinderen? Uh, nee, nee. Ik ben wel eerder heb, ben ik zwanger geweest. En dat is door medische fouten... Uh, van keer op keer medische fouten is het uh, misgegaan. En uh, toen ben ik... Ik was, ik was toen zwanger en toen uh, ben ik bevallen... van een kindje in eeuwige slaap. Uh, maar dat verhaal wordt ook helemaal niet meegenomen. Dus ik, als je zoiets hebt meegemaakt, dan pas je echt wel op. Je geeft ja. de beste zorg. En, en, en de vader, en, en, mevrouw Van Lintse? Nee, ik, ben, ik was alleenstaande moeder. En dat is dus, uh, ja. En ik ben dus gisteren... Ik heb dus een uitkering. Ik ben gisteren uh, langs sociaal dienst geweest. En nu hoor ik dat waarschijnlijk wordt gekort, misschien krijg ik wel een boete. En en uh, dat is eigenlijk ook een vraag aan u van, uh, ja, uh, is dat uh, is dat gebruikelijk? Want ik, ja, ik heb uh, dezelfde onkosten die ik had, want ik ga gewoon door. Ik geef het eten, of ik geef, hoeft natuurlijk niet, maar dat doe ik wel. Omdat ik probeer zoveel mogelijk daarin in in in in uh, ja uh, nog de goede zorg te geven en de kleding, alles gaat gewoon door. Dus uh, is dat dan zo dat je dan uh, ja gekort kan worden? Volgens mij is het zo dat als uh, u niet zelf meer voor uw kind kunt zorgen... Uh, dat de uitkering dan minder wordt. Ja, ja, ja. ja. ja. Maar ja, je, je verwacht natuurlijk niet dat het zo lang duurt. Dat is echt, dat is, het blijft irreëel gewoon en, en je vecht steeds. En wat zijn nu de verwachtingen? Eh, uh, ja, ja, ja... Ja, we hopen uh, dat, dat het, uh, dat het gewoon, uh, dat hij snel weer bij me komt. Maar het is ja, we ja, we krijgen daar geen goede antwoorden op. Mm -hmm. Dus, uh, en ik moet jullie ook zeggen, we hebben morgen hebben we een gesprek met mijn netwerk. En uh, ja, dus we gaan kijken. Met gesprek en met netwerk pardon, en bureau en, en wie zit er in het netwerk? Uh, twee uh, hele goede vriendinnen. Ja. Is dat een eigen krachtconferentie? Ja, die is er geweest, klopt ja. Die is er geweest? Ja, ja, ja. ja. Ja, het is... Uh, ja... Ja... Ik vind het ook uh, steeds moeilijker worden. Want je bent gewoon helemaal ondergesneeuwd. Want je loopt achter de feiten aan. Ik ben uh, dagen achter elkaar. Ben ik alleen maar bezig om dingen te regelen. En dan ik niet alleen. Ook vriendinnen, En één vriendin in het, in met name. En dat, dat, het is echt gewoon bijna vecht in de biekei. En, en ja, het probleem is... Uh, aan de basis ligt het allemaal fout. Wat is geschreven. En wat en, uh, ja, wordt keer op keer door iedereen gelezen. Ook de rechter. Want we hebben nog uh, ja, net dinsdag een zitting gehad. Ja, en, en, en wat er staat. Dat is gewoon... Lijkt wel heilig. En, en, en het klopt gewoon helemaal niet. Er staat bijvoorbeeld ook dat, uh, dat, dat mijn kindje een, een roze blouse aan had met een schulpje. En nu hoorde ik laatst op de zittingen dat hij dus twee dotten in het haar had. Nou, ik weet, ik weet, ik weet niet eens wat het is. En, maar dat is, zo heb ik hem helemaal. Nee. Het is echt. Uh, nou ja, het is gewoon dus, niet dus, te de, doen. Dus en, en wordt, het wordt, wordt er nou gedacht door mensen dat, dat u het uw zoontje als een dochtertje behandeld. Ja, was, dit lijkt me wel. Dat, dat, daar lijkt het op neer te komen. En wat ik het erg vind, en dat vind ik echt... dat is gewoon, ook voor een voor moeder is het gewoon dramatisch om het te zien... dat ik gaf echt hele goede zorgen. Het kind zat er heel goed uit. Echt, niets kwam er tekort. Uh, een kind dat iedere moeder zich wel kan wensen. En nu gaat het echt slecht met huh. hem. Nu gaat het echt slecht met hem. Hoe heet ik hij? Ben, hij heet Elisie. Elisie? dat is van de olijf komt dat. Elisie. Elivie ja. Luus. Ja. Mooi. Um, ja, ja, ja. Ik, we, hebben, we hebben eigenlijk niet zoveel tijd meer. Maar... Nee, dat begrijp ik. Nou, het is wel heel bijzonder dat ik er tussendoor mag komen. En ja, ik voel me af van. Wat, wat, wat, wat, hebt, hebt u nog een idee? Het, ja. Is er nog ja. een idee in een halve minuut? Ja, dat is het. Of anders even naar de site misschien. Ja, ja dat, dat denk ik dat, inderdaad. Het, het... Probeer het uh, nog eens inderdaad op, uh, op sociaalhospitaal.nl uit de doeken te doen. En dan proberen we daar een beetje duidelijkheid in te krijgen. Want u heeft heel veel verteld. Ja, um, ja het is en, maar een deeltje. Het ja, het is maar een deeltje, precies. Dat voelen wij hier ook wel achter de microfoon. Ja. Dat, het, uh, uh, dat u nog lang niet uitverteld bent. En misschien dat u dat beter kwijt kunt op, uh, op de website. En dan proberen we daar een beetje, nou ja, orde in aan te brengen. Ik dank u wel voor het bellen, mevrouw van der Linsen. Oké. Okay. En ook weer Goed. veel sterkte. Ja, dank u wel, meneer. En bedankt voor, uh, ja, voor, dank voor het luisteren. Ja. Oké. Okay. Dag. Okay. Goeienacht. Dag. Clara Pels en Elke Blokker waren twee uur te gast in Casa Luna. Dankjewel. Graag gedaan. Graag Succes gedaan. met de site. En met het boek. En met alles waar je je verder nog mee bezig gaat houden. Um, wij houden er nu mee op. Morgen in Casa Luna, DJ DNA. Die is beroemd geworden als scratcher van de. Die, uh, van die Urban. Urban. Urban. Urban Dance Ja, ja, ja, ja. Ik heb hem meteen in mijn oor te tetteren, die regisseur. Ehm. Um, en uh, oh ja, hij heeft zijn eerste solo-album gemaakt. Is dat wel oké? Okay? En dan luistert hij helemaal niet meer. Frank Dumosh, die presenteert morgen. En zometeen hier Astrid de Jong uh, als nachtzuster. Die gaat de hele nacht hier door. Ik wens haar veel plezier. En u ook met haar. En uh, om vier uur even naar de webcam kijken. Toch? Oh, oh, oh. nee. Niet doen, niet doen. Goed. Nou, dit was Ga Tot later. En uh, een goede nacht.